De laatste tijd lieten juist zijn tegenstanders van zich horen. Die protesteren tegen de hervormingen van Orbán. In de grondwet is vastgelegd dat de regering meer macht krijgt. Daarop is stevige kritiek. Laura Dekker heeft gisteravond haar solo-zeilrace om de wereld afgerond. Rond 8 uur Nederlandse tijd kwam ze aan in de haven van Sint Maarten. Ze was bij aankomst al 36 uur wakker, vooral doordat het laatste stuk vanwege riffen en eilandjes gevaarlijk kan zijn. Een jaar geleden vertrok Laura vanaf Sint Maarten, en gisteren was ze bij aankomst de jongste solo-zeiler die rond de wereld heeft gevaren.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 dat lukt. Bijna vier minuten over 6. Je luistert naar Radio 1. En het is 22 januari 2012. Ik hoop dat je een beetje lekker hebt geslapen. Goedemorgen iedereen. Um, je hoort het al in het nieuws: hè? het celmeisje is aangekomen. Onze Pieter Derks van Pieter Spreeks heeft daar een column over geschreven. En uh, nou, als je het celmeisje leuk vindt. Ja, dan weet ik niet of je die column leuk vindt. Maar goed. Meer zeg ik nog niet, zo meteen rond half zeven is dat. Uh, we hebben ook gesproken met Iris Kroes. En Iris Kroes is, uh, als jij bij de 3,6 miljoen mensen hoorde... Uh, die gekeken heeft naar The Voice of Holland... dan weet je dat, is de winnaar van The Voice of Holland. En ze werd gisteren gehuldigd in Drachten, daar woont ze. En onze verslaggever Wieke, die was daarbij. En uh, als jij graag naar de bioscoop gaat... dan had je gisteren de kans om een tatoeage te zetten... met het logo van de bioscoop. Uh, als je dat deed, dan mag je namelijk gratis een jaar lang naar de bioscoop. lijkt mij een vrij karige prijs voor een tatoeage die je de rest van je leven draagt. En we dachten, weet je wat, we gaan er gewoon eens naartoe eens kijken welke mensen dat eigenlijk allemaal doen. Dat en veel meer dit uur van 4-7. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. En natuurlijk moeten we gaan praten over voetbal. De competitie is weer begonnen en daarom spreken we met Ferdinand. Goedemorgen Ferdinand. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand bux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 22 januari, je gaf het al aan in het jaar 2012. De week die achter ons ligt, de week waar de Haagse Arena betreft de politiek weer open ging... en ons een zwaar jaar te wachten staat. Het was de week waar Ronald Koeman en de stadionclub uit Rotterdam tot overeenstemming kwamen... betreft contractverlenging van de oefenmeester... De week waaruit blijkt dat Louis en Johan, de heren van Gaal en Kruijf, nimmer door één deur zullen gaan. De week waar AZ in de arena, de AFC Ajax, uit de beker kegelde dit allemaal onder toeziend oog van jeugdig publiek. De week waar FIFA prese Seb Blatter in Michel Platini zijn ideale opvolgers ziet. Dit allemaal in 2015. En Luc, het was de week waar Pieter Heumer en Van Dantzig. Deze wereld hebben verlaten. We gaan over tot de orde van de dag. Yes, dat gaan we zeker doen. En een van de orde van de dag was, uh, ja, was dit, hè? Dit meegekregen? De krijzende en joelende kinderen? Uh. Zeker, dat heb ik zeker meegekregen. Je weet, ik ben een radio maar ik zal het altijd blijven zeggen. Dus ik heb uh, in feite alles gevolgd via uh, de radio. Later heb ik nog wat beelden meegekregen. Heel kort samengevat hoor, het was voor uh, ja, de, de, de, de jeugd leuk om daar te zijn uh, met, met, met begeleiding. Het was op zich uh, een wedstrijd, dan heb ik het over de wedstrijd die gespeeld is tussen AZ en Ajax. Ja, AZ heeft verdiend gewonnen, ja. daar kunnen we kort, uh, kort over zijn. AZ heeft goed gevoetbald en ja, uh, ze gaan verder, ze gaan spelen tegen GVVV dacht ik in de, in de kwartfinale Ajax ligt eruit en ja, die moet zich nou gaan richten op, op, op, ja, op de titel, hè? Ja, nou ja, en die halve finale is voor AZ toch wel een zekerheid je kan je toch wel zeggen, hè? Die amateurploeg, dat moet nog niet echt zoveel problemen opleveren. Luc, uh, daar ben ik het helemaal eens met je. Maar, maar... <laughs> in het voetbal is uh, niet uh, zeker, hè? Kijk... Uh... GVVV, ja, en dan vraagt iedereen zich af. Ik denk dat nu al rond Veenendaal, ik denk dat het uit die omgeving is waar de ploeg afkomstig is. En dus is nu al druk in de weer. Dat hele tent staat daar al op zijn kop, alles wordt geregeld, weet je. Maar nogmaals, normaliter moet AZ richting halve finale gaan, dat zeker. Ja, nou dan hebben we de eerste Ajax-AZ gehad. En dan gaan we vanmiddag eigenlijk dezelfde wedstrijd nog een keertje zien, alleen dan bij az dat helemaal. Uh, voor ik uh, daartoe overga, heel kort wat we allemaal hebben gehad vanaf vrijdagavond, ja, de rode julianen combinatie in de residentie, die verloor uh, of die verloor niet, die speelde gelijk tegen ADO dan werd het 3-3. Uh, mm -hmm. Ja, en dan gisteravond, hè, op de Vijverberg, Heerenveen kwam daar binnen en uh, ja, die, die, die won met 0-2 van uh, de Graafschap. We hadden in Rotterdam een verrassende uitslag Luc Excelsior tegen NAC, daar werd het 3-0 ja. en dan komt hij in het oosten des lands 20 met Steve McLaren deze de Rooms-Katholieke combinatie, ik heb het meegekregen, gekregen, dan werd 5-0. Nou, dat was een flinke klapper. Nu moet dat ook wel te doen zijn natuurlijk tegen RKC. Dat is, ja, bedoel, dat is niet de moeilijkste ploeg, maar het was toch een mooie overwinning. Vond je niet voor, uh, voor, uh, voor McLaren ook, voor de, zijn eerste zegen zo in de competitie? Kijk, dat is helemaal een prachtig binnenkomertje hoor. Alhoewel, ik zei zo dat ik heb geen beelden heb meegekregen. Ik was nog met mijn team daar in, uh, op de plek waar we dus uh, in de zaal voetballen. En daar ha had ik de eerste, uh, nou wel een groot gedeelte van die wedstrijd gezien. Ja, het werd spelen goed, joh. Ik bedoel, RKC is... ja. Wat moet ik ervan zeggen? Het was, het was zonder meer vooraf dat iedereen dacht van Twente win die wedstrijd. Ja, maar ja, 5-0 is 5-0. Ja. En net wat je zei voor McLaren is het is heel is het mooi. Oh. En ja, vanmiddag hebben we nog uh, leuke dingen, Luc. Uh, vanmiddag heel vroeg al, nou ja, vroeg om half speelt uh, speelde Vitas in het Gelderen Doom tegen <coughs> NEC. Ja. We hebben in het noorden des lands Groningen tegen Herakles... Hier in Utrecht, de Domstad, komt de Philips Sportverein op bezoek... Fred Rutte en de Zijne en treft de plaatselijke FC in de Galgenwaard. En mm -hmm. je gaf het al aan, AZ, die krijgt Ajax. We krijgen misschien een replay, een herhaling. Wat zal het worden? Frank en uh, Boer en zijn mannen die moeten er vol van gaan. Ja. Voorgaan dan? Ja, absoluut. Want kijk, Ajax heeft nu alleen nog ja, de titel uh, uh, in, in, het, uh, in het vizier, om het zo te zeggen. Maar nogmaals, we gaan het vanmiddag zien. En Luc, er is nog een wedstrijd. Ronald Koeman reist af naar... En treft in de Koel de Venloze voetbalvereniging. VVV tegen Feyenoord ja, in het nou, zuiden deslands Dat kan een mooie wedstrijd worden. Ben jij blij met, uh, met Ronald Koeman als uh, dat hij heeft bijgetekend voor nog een jaar? Um, voor hij bijtekende, dat was op het trainingskamp in Marbella, toen de berichten naar buiten kwamen dat er, ja, er was nog geen overeenstemming en het zou over geld gaan, en weet ik allemaal. Weet je, Luc, in het voetbal gaat alles over geld. Maar kort samengevat, ik was er heel content mee dat uh, Ronald toch op het laatste moment overeenstemming bereikte met Feyenoord. Het is goed voor Feyenoord. Het is goed voor iedereen die Feyenoord lief heeft. Het is goed voor uh, de selectie die hij nu tot zijn beschikking heeft. Het is een jonge ploeg, daar hebben we het al vaak over gehad. Mm -hmm. En uh, met name, ja, die, die, die, kijk, het hart van Feyenoord is absoluut het middenveld. Dat, dat, daar kunnen we niet omheen. Alleen, ze gaan nou... Karim El Amaa, die, die gaan ze missen, want die is uh, nu met, uh, met Marokko. Uh, uh, uh, die gaat daar meedoen aan de Afrika Cup. Heel oh, jammer hoor. Oh, ja. En zo, tot het eind van het seizoen, die, die Guidetti oh, is een soort publiekslieveling geworden. En uh, ja, kijk, dat zijn allemaal positieve punten. Maar nogmaals, ik ben heel blij hoor dat de Ronald uh, voor een jaar heeft bijgetekend. En ja, nu is het richting, richting eind april hoor. Uh, ja, wat zal het worden? Wat gaan we beleven met Feyenoord En. Vooruitlopend op de zaken, Luc. Daar gaan we het volgende week over hebben. Want dan hebben we een grote klapper. Feyenoord Ajax. Oh ja, dat is mooi. Daar heb ik nu al zin in. Dat vind ik echt altijd mooie wedstrijden. Die, dat, is, dat nog een, is dat een traditionele klassieke Feyenoord Ajax? Luc. Het zal en het is en dat weten we al uh, vanaf uh, de eredivisie uh, de, op het hoogste niveau het betaalde voetbal er is of daarvoor al Feyenoord Ajax is de enige. De enige en is een het hè? De echte klassieker is <laughs> het. Nou, kijk Feyenoord PSV dat is een topwedstrijd uh, vanmiddag hebben we ook eentje AZ Ajax. We hebben Feyenoord, Twente, maar dit lukt dit, dit, dit, men leeft er nu al naartoe. En het hangt allemaal af van vanmiddag, hoor. Wat, wat gaan we krijgen? Hoe doet... A Kijk, Ajax moet, hè? Ajax ja. moet vanmiddag. Ja, ze AX kunnen niet AX afblijven. Ook, absoluut, zeker. Dus, ja. dus dat wordt heel spannend vanmiddag. Maar ja, VVV hoor. Ik weet het niet. Ik mag het misschien niet zeggen, maar de, ik, ik, ik zit er met, niet met angst en beven naar te kijken, hoor. Of, of de radio vanmiddag aandoen, maar... Ja, wat, wat, wat wordt er daar? Joh. Het maakt me niet zin ja. wat er daar gebeurt als die punten maar gepakt worden. Ja, want... ja kijk, als, als uh, Excelsior kan winnen van NAC, dan, uh, dan kan VVV misschien ook wel winnen van Feyenoord. Weet je, We kijken wel eens terug in de geschiedenis en wat ik heb begrepen, ja, uit een archief dat Feyenoord maar hele weinige keren daar gewonnen heeft in, in, in, uh, in uh, Venlo. Maar ja, ja als dan hoop ik dat ze vanmiddag wel uh, terugkomen naar Rotterdam met die punten. Joh. En dan gaan we volgende week, ja, en als Ajax wint vanmiddag, dan krijg je volgende week kan je een geweldige klapper, krijg je de Kuip, joh. Maar we gaan maar het afwachten de, ja. deze week en, uh, en natuurlijk volgende week weer. Dan spreken we elkaar weer, hè? Luc, bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de gehele redactie voor jullie een hele mooie zondag. En voor de voetballiefhebbers, de Afrika Cup is al begonnen en vanmiddag zijn er nog wat wedstrijden. Volgende week ben ik back in town. Dag. I dream your face on a football, being you, and a kiss that I kept.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 De band die er ooit is geweest, dat mag je best weten. De Shins, en dit is de nieuwe single Simple Song. 20 maart komt het nieuwe album uit van de Shins en ik lig nu al met mijn slaapzakje. Ik heb hem nu al neergelegd voor de winkel, ik wil hem echt zo graag hebben. De Shins, Simple Song, op mijn Twitter, twitter.com. Slees Luc, plaats ik even een linkje, kun je hem nog een keertje terugluisteren als je wilt. So, so, so, so, so. so you to read your book for... Dit is So You Wanna Read Your Book Voor. Stel, je bent schrijver en dan mag je eindelijk een boek uitbrengen bij een uitgeverij. En dan is het natuurlijk enorm vervelend als jouw boek door bijna niemand wordt gekocht. En in So You Wanna Read Your Book Voor geven we schrijvers en schrijfsters de unieke kans om toch nog één keer te shinen. En we beginnen vandaag bij Sladjana Labovic. Mijn ouders trouwden in 1977. Onlangs heb ik een dvd gekregen van een oom die het destijds gefilmd had. Ik vond de bruiloft geweldig om te zien. Al stemde het me ook verdrietig. Hun mooiste dag op plaats zonder hun ouders, zonder de meeste zussen en broers. En het budget van hun huwelijk oversteeg nauwelijks de rekening die mijn vrienden en ik betalen na een etentje in een willekeurig restaurant. Mooi! Prachtig. Wel, wel. Goedemorgen, goedemorgen. Sentiment ook. Hè? Heel veel sentiment inderdaad, ja. uh, waar, uh, Hoe heet je boek? Mijn boek heet En we gaan nog niet naar huis. Gastarbe gastarbeiderskinderen over hun jeugd. En dan is het dus geen roman, maar uh, uh, non-fictie? Ja, ik heb 25 uh, gastarbeiderskinderen geïnterviewd over hun jeugd. Dus hoe vier je Sinterklaas is, als je ouders niet weten wie Sinterklaas is? Hoe ga je op vakantie als je met z'n 13 thuis bent? En uh, als ik dat wilde doen, had, moest ik natuurlijk ook mijn eigen verhaal vertellen. Uh, om uh, ook het recht uh, te verkrijgen om hun verhaal op te tekenen. Ja, want je komt zelf uit? Een Joegoslavisch gastarbeiderskinde. Oké, okay. ja. En. Dan kan ik me voorstellen dat het best wel een persoonlijk boek is geworden uiteindelijk. Omdat je ook over jezelf vertelt. En uh, de, de, de interviews die erin staan, uh, betrek je misschien ook wel deels op jezelf. Ja, het, het uh, interview was enigszins heel makkelijk. Omdat je al mijn geïnterviewden en ik allebei, uh, allemaal uit dezelfde sociale klasse kwamen. Maar tegelijkertijd leg je ook het leven van je ouders bloot. Ja. En uh, als ik dit stukje ook voorlees, bijvoorbeeld over het huwelijk van mijn ouders. Dan, ja, ik ken dit verhaal natuurlijk ook al 34 jaar. Maar dat raakt me nog steeds wel, omdat je denkt, ja... Inmiddels ben ik ouder dan hoe oud mijn moeder was toen zij trouwde. Um, maar je, dus je kan je meer voorstellen hoe ja. je bent op die leeftijd. Uh, hoeveel zijn er van verkocht? 900 ongeveer. En is dat veel of, uh, of was je een beetje teleurgesteld? Nou, het, is, het heet En we gaan nog niet naar huis. En, uh, het gaat over gasten bij deze kinderen. Dus het ziet er heel erg uit als een uh, allochtone boek, uh, mm. cultureel verantwoord. Uh, ondanks dat ik er Boula Roes en Olje Gülsen op de uh, cover heb gezet. En het boek kost 17,95. En ik weet niet, ik denk dat als je het gelezen hebt, ja. dat je dat wel waard vindt. Maar het is geen impulsaankoopbedrag. Nee, nee, het is niet. Ik, ik, ik denk altijd dat het beste bedrag voor een boek misschien wel 9,99 euro is. Ja. Dat je gewoon net makkelijk mee kunt nemen. Ja, en dat is een beetje het verschil tussen. Uh, kijk, ik vind die verhalen zo mooi en zo belangrijk. dat ik voor mij, part, ik hoef er niks aan te verdienen. Ja. Maar de uitgever natuurlijk wel. En uh, uh, na natuurlijk, want het is gewoon een commercieel bedrijf. Maar dat, dat, dat is wel een beetje het uh, verschil, dus je, je, je koopt het niet snel. Nee. En, hoe, en, en nu dan heb je nu allemaal dozen thuis staan met, uh, met duizenden boeken erin? Nee, die staan allemaal gewoon heel netjes te verstoffen bij het Centraal Boekhuis. Oh ja? <laughs> ja? Wat gebeurt er dan mee? Op een ja, gegeven moment? Uiteindelijk zullen ze wel naar de rams gaan, denk oh, ik. Dat, ja, dat vind me. ik niet zo erg, nee? ik vind het belangrijker dat die verhalen oud there zijn ja. en uh, uh, komen. Alleen uh, ja, je baart zo'n boek echt. Ja, uh, je bent ik... er best lang mee bezig geweest, kan ik me voorstellen. Ja, nu, nu ben ik wel een heel snel mens, dus ik, bij mij viel dat wel mee. Ik ben er niet jaren mee bezig geweest. Nee. Maar, uh, maar toch, het, het vergt heel veel van je. En de uitgever, sorry, uh, Nieuw Amsterdam, <lacht> <Ja, we> hou <houden lacht> nog steeds jullie. <lacht> uh, ja, die, zet, die verdienen toch natuurlijk het meest. Anne Kluun, en dat is als ik hoort, en daardoor brengen ze deze boek uit. Maar het is natuurlijk mijn kindje, niet hun kindje. Dus ik ga ervoor mee de straat op en leuren en bij elke allochtone bijeenkomst. Ik ben zelf een allochton, dus dat mag je net zeggen. Ja. Um, maar um, ja, als het dan zo 1100 er nog van liggen in het Centraal Boekhuis, dan, dan doet het toch wel een beetje pijn. Ja, ik kan me voorstellen. Nog één keer de titel van je boek. En we gaan nog niet naar huis. Gastarbeiderskinderen over hun jeugd. Goedemorgen, het is 10 uh, minuten voor half 7. Training op Twitter is Lady Gaga. Gisteravond stond BNN namelijk een uitgebreid interview en live optreden van de Queen of Pop uit. Uh, de echte fans, ook wel Monsters genoemd, Little Monsters, die twitterden er flink op los. Ook trending Laura Dekker, de Nederlandse zeilster kwam gisteren aan op Sint Maarten. De eindbestemming van haar wereldtocht met haar zeilbootje Guppy. Over twee weken vliegt de dame terug naar Nederland. En of ze nog gehuldigd wordt, nou, dat zullen we zien. En het CDA ligt ook over hoop. er wordt ook veel over gesproken op internet. Het gedoogkabinet is moeilijk te rijmen met de basisprincipes van de partij. Trending, omdat Arie, ik help je uit de kast, boomsma gisteravond te zien... was op Nederland 2 in het liveprogramma debat. Debat. Weer. Wat gaan we aantrekken de komende week? Welke kleren trekken we aan? Moderedacteur Simone Wijnans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de man. Wat gaat hij aantrekken? Voor de man gaan we aankomende week voor een sportief colbertje. Dat okay. is namelijk perfect voor wisselvallig weer met de normale temperatuur. Is niet al te koud, niet al te warm. Kun je uittrekken? Kun je uittrekken, superhandig. En ik zou zeggen, ga voor een t-shirtje eronder in een opvallende kleur. Of met een printje, maar maak er dan niet een heel erg hawaai-achtige toestand van. Ook geen stripfiguren en zo. Dat kan echt niet meer. Dat is echt een beetje kinderachtig. Mm -hmm. Kies dan bijvoorbeeld voor een shirt in een kobaltblauw Met daar een subtiele stip in of een spikkeltje. Een rustig zoiets. printje. Een rustig printje. Een V-halsje is over het algemeen toch wel het mooist. Niet te diep. Dat wordt ook wel meer een beetje. Dat, dat vind, nou, vind ik een beetje overdreven. Maar ja. niet te diep. Maar een v halsje is wel mooi. Of een longsleeve, hè. als het nou echt toch iets frisser is dan je had gedacht, ga dan gewoon voor de longsleeve. En broek, gewoon spijkerbroek? Een goede spijkerbroek ronder kan altijd, maar liefst wel een skinny model. Dat mm -hmm. kan nog steeds. En eronder draag je een paar stoere boots. Yes. Met een flinke gesp. Geen sneakers? Geen sneakers, nee. Het, is geen, uh, het mag wel als je goede sneakers hebt, maar niet van die afgetrapte oude lellen met gaten erin. Nee, dus dat want dan krijg je naar beetje... de voeten natuurlijk wel een regen. Dan krijg je, dat is ook helemaal niet handig, ja. precies. Dat kan allemaal weer in de lente. En dan de vrouw, wat gaat die aantrekken? Nou, Gezien het weer, zou ik niet gaan voor een pump. Gewoon een laars, lekker praktisch toch? Het is toch Nederland? Ja. Um, kies dan een, een leuk laarsje met een punten aan, dus. maar niet van die uh, superpuntige laarzen. Dat ook weer niet. Het, maar het moet echt een subtiel puntje zijn. Want je okay. had een paar jaar geleden had je van die hele scherpe. Uh, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat moet je ook weer niet uh, doen. Subtiel. En ik zou zeggen geen rok deze week. Een beetje te tricky met zo'n uh, wisselvallig weer. Ik uh, zou gewoon nog even profiteren van het feit dat de winter nog niet ten einde is. En pak dan nog even die Navajo trend mee. Want die geldt nog steeds. En die dat heb is, ik even gemist, denk een ik. Bouwtrend, weet je, wel, een beetje native. Uh, je kan kiezen voor een lekkere een grof gebreide trui. Oh, ja. Een crèmekleur met een native print erop. Weet je en met, met ja, blauwe, ja, dat verrore, indianengedeel. Precies. Uh, deelt. Ja. Of een jasje met franjes eraan in het oh, ja. leer. Dat kan ook nog heel goed. Want dat zijn wel van die trends die wel snel ook weer voorbij zijn. Maar nu kan het nog. En qua broek zou ik er dan uh, een flarepijp bij doen. Lekker hippie. Wat de fuck is oh, oh, dat? Oh, dat ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar skinny mag ook. Dat mag ook nog steeds. Maar doe dan even een keer een rib uh, variant. En hoe hou ik het door. droog? Paraplu of regenjas? In Nederland op de fiets ja. is toch een regenjas wel is, zo praktisch. Het ja, is niet dan, zo modieus. En dan maar... uittrekken in het fietshok. Zodat niemand je ziet. Precies. Ja. Het is duidelijk. Moderedacteur Simone Weinelands, dank je tot volgende week. Graag gedaan. Op dit moment is er trouwens weinig regen hoor. Behalve als je in Friesland woont, dan heb je pech. Daar gaan namelijk een paar buien overheen en regent het... De rest van de dag kan het wel redelijk regenachtig gaan worden. Dus zorg dat je die paraplu of regenpak bij je hebt en in de buurt hebt. Geef jij je telefoon, stofzuiger, computer, tablet of wasmachine ook een naam... en heb je alles voor jouw dingetje over, ga je voor... Tegen, voor- en tegenspoed met elkaar door het leven. Nou, dat is echt de normaalste zaak van de wereld natuurlijk. Want mocht je denken dat jij de enige was, dan gaan wij hier bij 4CV het tegendeels even bewijzen. We duiken in de hebbedingen van BN'ers. En we trappen af met Tycho Gernand. Hij heeft wel een heel bijzonder hebbedingetje. Mijn aller, aller, allerliefste hebbedingetje. Ik heb een, een Russisch poppetje, zo'n babarushka, die je in elkaar zet um, als mijn hebbedingetje. Die neem ik vaak mee naar het theater en um, die brengt geluk. Nou ja, iedereen kent denk ik zo'n matroesopoppetje. Dat zijn, van die, uh, of het zijn zes poppetjes die je in elkaar zet. Dus dat zijn van die ronde poppetjes die beschilderd zijn. En uh, die kan je openmaken en dan komen er steeds weer kleinere uit. Ja. Voor mij is rood, zwart, groen, geel, blauw, oranje. Alles zit erin. Het is gewoon alleen maar een gevoel. Ik heb dat ding altijd in mijn tas zitten om, uh, om, uh, om, om, om, om geluk te brengen. En als ik er niet bij me heb, ben ik bang dat ik dat dan niet heb. Ja, hij heeft geen naam of zij, maar ze gaat wel altijd lezen. Uh, het is een het, ja, zoals het uitkomt. Soms is het, een, uh, soms is het een hij, soms is het een zij, maar het is eigenlijk een het. Ik, um, het, is echt een soort, uh, het is echt een soort ding wat ik gewoon bij me moet hebben. En als ik weet dat het bij me is, dan is het oké. Okay. Maar dus als ik op het toneel sta en, uh, en, uh, en de matrusha in mijn uh, in in in kleedkamer staat, dan is hij eigenlijk het dichtstbij. Ja, ik kan hem niet op het toneel mee, dus gek genoeg als hij, als hij dan zo ver van me vandaan is en ik weet dat, dat hij er is, dan is het allemaal oké. Okay. Ik wil eigenlijk altijd een poppetje mee, want ik ben bang dat als ik hem niet ben, heb dat het fout gaat. Ik heb hem ook van mijn ex-vriendinnetje gekregen die Matroushika. Dus ik had stiekem als ze wel liefde op het eerste gezicht. Ja. En ben je nou erg benieuwd hoe dat hebbedingetje van Tigo eruit ziet... dan kijk je even op Twitter, zoek je even op hashtag 47... en ik zal hem zelf zometeen ook even plaatsen op mijn Twitter. Twitter.com slash Luc. Volgende week dan hebben we weer een nieuwe BNR met zijn nieuwe ode aan een gadget. Uh, ken jij LP's nog? Dat zijn van die zwarte ronde dingen... waar je uh, muziek op kan luisteren. He, dingen, zo, uh, bakliete dingen. Ze zijn weer hip. Sterker nog, in Nederland zijn er steeds meer mensen... die vinyl weer in huis halen. En dat terwijl je tegenwoordig gewoon gratis muziek... kan downloaden en beluisteren op het internet... Spotify, yeah, YouTube. René, ons verslaggever, René... die ging op bezoek bij Kipski, Dietje Kipski... van Siemen Kipski, om uit te zoeken... wat er nou zo tof is aan LP's. Ja, even kijken. Uh, Oldschool hiphop... Op hier... Um, de, uh, ja, kijken. Wat is dit? Ja, Nucleus. Uh, jam on it. Nou ja, pareltje. Op zich niet altijd. Deze is op zich wel uh, obscuur. DVD. Ja, we zien hier een hele grote witte kast staan. Hoeveel platen staan hier wel niet? Ja, ik, ik heb het niet geteld, maar... Uh, in 2000 oh. of zo. En waarom denk je dat zoveel mensen eigenlijk gewoon nog hun kasten en huizen vol willen hebben met LP's? Nou, ja, het zijn een soort trofeetjes eigenlijk. En uh, ja, je hebt een hoes, het is allemaal tastbaar, je kan het ruiken, weet je, het kan stoffig worden. Ja, het is veel concreter eigenlijk dan digitale muziek. Vind je het mooier klinken? LP's? Ja, zeker. Ja, kijk, dat is, uh, het klankverschil is uh, heel groot, vind ik. Uh, dus het, ik vind het, dat is ook geen puristenverhaal of zo. Dat is echt waar. Dat hoor je echt. Ze cd is een soort dood ding. Ja, ik weet niet. Karakterloos? Ja, ja. Nou, ten eerste is het digitaal. En ten tweede is het een soort ja, een zilver schijfje, wat je zo weer wegpleurt of zo. Kun je nou stellen dat, um, ja, zijn LP's nou ouderwets of niet? Nou ja, ik denk dat de, de functionaliteit een beetje is veranderd, zeg maar. Ik, uh, weet je, die, voor mij uh, zijn het nog steeds goede tools om van te samplen en, uh, en beats mee te maken. Ja, het blijft gewoon zijn charme houden, zeg maar. En daarom komt het ook ieder jaar komt het weer terug en daarom sta jij nu ook weer hier. Omdat het die charme niet verliest en, uh, en mensen toch uiteindelijk bij vinyl uitkomen als ze gaan... Van zoeken naar originele versies of, of dat soort dingen. Dus uh, ja, nee, dat is wel een blijvertje. Het is één minuut voor half zeven. Je hebt nog een week de tijd om het cabaretprogramma van Pieter Derks te gaan bekijken. De laatste week is daarvan ingegaan. Voor ons schrijft hij elke week een column in Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Het zeilmeisje is de wereld rond. Laura Dekker arriveerde dit weekend op Sint Maarten als jongste wereldzeilster ooit. Niet dat ze daar iets aan heeft, want het Guinness Boek of Records neemt records waarin iemand de jongste is niet meer op in het boek. Dit vanwege ouders die hun kind de Mount Everest willen laten beklimmen of een recordlading frikandellen willen laten eten. Onder politici begonnen zelfs al wedstrijdjes te ontstaan wie de jongste vriendin kon versieren. Goeie zet dus van Guinness. Maar voor Laura is het jammer. Al haar ellende zal dus niet in de geschiedenisboeken komen. Kleine troost is dat Laura zelf daar weinig van zal merken, aangezien ze al jaren geen geschiedenisboek meer heeft ingekeken. Al het schoolwerk moest wijken voor de zeildroom en het lijkt er niet op dat ze de gemiste lessen gaat inhalen, want ze verhuist naar Nieuw-Zeeland om van het gezeik uit Nederland af te zijn. Laura verklaarde deze week in een open brief aan de krant dat ze de nachtmerries heeft van alle instanties die haar tegenwerkt. Dat vond ik grappig. Ben je twee jaar bezig de wereld rond te zeilen door woelige baren over wilde oceanen, dwars door storm en ontij, en dan gaan je nachtmerries over de onderwijsinspectie. Gek eigenlijk dat daar in de dagboeken van Michiel de Ruiter niks over terug te vinden is. Blijkbaar is zeilen tegenwoordig een stuk saaier dan vroeger als een 16-jarig meisje het kan... en dan nog de tijd heeft om aan boord open brieven te schrijven, is de romantiek er wel af. Op een zeilboot kan je anno 2012 blijkbaar niks meer gebeuren. Wat dat betreft is het inmiddels een veiliger vaarmiddel dan pak een beet een cruiseschip. Nou heeft Laura natuurlijk een punt als het gaat om Hollandse regelzucht. In Amsterdam wilde men deze week nog een potje voetballen voor vrouwen en kinderen. En binnen no time stonden de commissie gelijke behandeling, het meldpunt discriminatie en de onderwijsinspectie klaar om daar een stokje voor te steken. Laat die kinderen toch lekker, denk je dan. Soms is een mooi idee belangrijker dan de regeltjes. Maar dat is mijn probleem met Laura Dekker. Ik hoor haar nooit over dat mooie idee. Ter vergelijking, André Kuipers gaat ook de wereld rond. Sterker nog, die heeft er al een paar honderd rondjes op zitten. Kwestie van een betere zeilboot. André heeft ook al zijn levenlange droom en op zich had de kinderbescherming zich daar ook mee kunnen bemoeien. Je kunt je ten eerste natuurlijk afvragen of het geen kindermishandeling is als een astronaut zijn dochter sterren noemt. En ten tweede is het natuurlijk sneu als kinderen steeds met papa moeten skypen omdat hij in Rusland tegen een raket aan staat te pissen. Maar als André Kuipers praat over zijn droom, hoor je hem praten over hoe prachtig de aarde van boven is. En hoe geweldig het is om te zweven. En hoe broos en kwetsbaar die planeet er dan uitziet. En hoe gaaf al zijn onderzoekjes zijn. En dan kun je alleen maar denken, ja, die man hoort in de ruimte. Als Laura Dekker praat, gaat het vooral over Laura Dekker. En over iedereen die tegen Laura Dekker is. En over dat Laura Dekker toch gewoon moet kunnen doen wat Laura Dekker lekker wil. En dan kun je eigenlijk alleen maar denken, ja, dat meisje hoort in de stoel van een hele goede psychiater. Hoe razend knap het ook is dat ons zeilmeisje de wereld heeft bevaren. Als hij niet een klein beetje oppast, ze alleen in de geschiedenisboeken als zeikmeisje. Pieter spreekt. Kijkcijfer Bingo. In 4-7 bespreken we elke week de komende TV-week. Waar moet jij naar gaan kijken? Media-redacteur van BNN Today, Bart Harleman. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerste programma, graag. Waar gaan we naar kijken de komende week? Volgende week donderdag. Ja. Uh, het moet de redding worden van SBS 6. The Winner Is. Oh. Het uh, dus is een talentenjacht. Uh, want uh, nou ja, we hebben natuurlijk allemaal de, de finale van The Voice gezien afgelopen vrijdag. En uh, dit wordt eigenlijk een beetje de aanval van SBS op, uh, op uh, The Voice. Uh, alleen het zit helemaal anders in elkaar. The Voice gaat natuurlijk om: dat heeft als, als, als pluspunt de Blind Audition. Dus dat, yes. ze, dat, ze niet, dat je ze niet kunt zien. met stoelen. Bedraaide stoelen. En, uh, we de stoelen. en uh, The Winner Is is een. Het format is eigenlijk zo raar. Het is wel een talentenjacht. Maar dus de kandidaten zijn allemaal, het zijn acht verschillende categorieën. Waaronder professionals. Dus bands bijvoorbeeld als Lois Lane. Die gaan ook meedoen. Uh, nou, je hebt natuurlijk de amateurs. Je hebt dan de, de, de mannen, de vrouwen, de solisten. De groepen, de 40 plussers. Nou, ga zo maar door. Een nog een, ja, je hebt echt een heleboel. En dan in iedere categorie zitten dus een aantal kandidaten. En die gaan tegen elkaar eigenlijk iedere keer een, een, een duel aan. Ja, ja. Dus of een duet of een duel. Dat mag je zelf weten. En per gewonnen duel krijg je geld. En dat begint dan eerst met 2.500 euro. En dat wordt dan 5.000 euro. En dat wordt er 10.000 euro. En uiteindelijk als je de finale wint... Ja. krijg je 1 miljoen euro. Dat is veel geld. Dat is heel veel geld. Maar dan zit er ook nog een heel systeem achter. Van, uh, want er wordt gesureerd. Dus er is een jury, een honderdkoppige vakjury... onder leiding van Jeroen van der Boom. Die gaat bepalen wie dan uh, van de, in de duellen wint. Ja. Uh, maar dan kun je eigenlijk ook nog... als je als, je als artiest denkt... Nou, volgens mij... Is mijn tegenstander beter? Uh, dan kan ik mijn tegenstander ook nog alvast het prijzengeld bieden... zodat hij zich terugtrekt. Ja, ja, ja, je, nog kunt onder... je kunt hem uitkopen eigenlijk. uitkopen. ingewikkeld programma Heel echt. ingewikkeld in programma. Dus, dus ik, eh, ik vraag me ook af of het, een, of het een heel groot... Want kijk, het mooie bij de Voice is het eigenlijk redelijk simpel. Hè? Het gaat om de stem. En dan uiteindelijk in de later ronde gaat het dan ook nog hoe het eruit ziet. Wordt het gewoon eigenlijk weer idols. Hmm. Dit zit heel anders in elkaar. Het is van een talentjacht, maar met een enorme twist. De vraag is even of de kijker gaat denken, ik ga dit snappen... Ja. Want, laten we wel eens, acht categorieën, je heleboel moet kandidaten, krijgen. heleboel duellen, eh, afkopen, winnen. Eh, ik, ik bedoel, als ik het probeer uit te leggen, snap ik het eigenlijk al niet meer. Dus <laughs> ja. ik, ik, ik, ik hoop dat het een beetje duidelijk is als het wordt uitgezonden. Oké, okay. hoeveel kijkers, denk je? Nou, het gaat niet zo goed met de SBS. Nee. Uh, maar ze hebben hier heel veel op ingezet, hè. Dit moet eigenlijk een beetje, Dit is ook een John de Mol-productie. Okay. Uh, de, de, de, de, de eerste groot, grote, grote klapper van, van John de Mol op SBS moet dit worden. Ik ga voor een miljoen. Oké. Okay, oh, ja. Miljoen kijkers. Voor... Het is op donderdagavond. Dat is natuurlijk ook nog, uh, het voordeel is, is dat, er, dat er niet heel veel tegenover staat. Maar RTL heeft al de eerste steek uitge uitgedeeld. Want die gaan namelijk tegenover de winner is de film Avatar uitzenden. Ah, oh, gemeen. De Nederlandse première oh, op dat vind Ja, ik, oh, dat, is dat, is eten, dat is niet aardig. Dat is niet aardig. Maar dat is het, is keiharde strijd. Keiharde strijd. Donderdagavond de winner is op SBS. 6 miljoen kijkers, zeg jij Bart. Wat is het volgende programma? De Voice Kids. De vo ja, We blijven oh, ja. even in de talenten God, achter. Ja. En het is eigenlijk is het heel simpel. Het is namelijk precies hetzelfde als de Voice. Alleen op kinderen tot 14 jaar. Ja, simpel. Dat is het. Ja. Ik bedoel, gaan we wel heel lang... Hetzelfde jury. Uh, ja. Ja. ja. Hetzelfde makers. Ja. Uh, andere liedjes. Ja, ja. Andere mensen. Ik... Uh, nee, ja. Hetzelfde grote succes? Ja, uh, dat weet ik niet. Huh? De vraag is of, of mensen... Kijk, het is een, ik denk dat de eerste keer wel goed bekeken gaat worden. Dus ik durf wel in te zetten op... Minimaal anderhalf miljoen kijkers. Yes. En ik vermoed dat het er nog veel meer worden. Oké. Okay. Maar dat het in de latere weken. De het, je, uh, het moet wel zo zijn dat je het net zo leuk vindt. als dat je het vindt met volwassenen. We gaan het afwachten. Hoeveel kijkers, denk je? Nou, dat zei ik net. Anderhalf miljoen. Oh ja, anderhalf. Miljoen. Maar ik verwacht hoger. <lacht> dus dit is een uh, voorzichtige. Wanneer is op tv? Volgende week vrijdag. Vrijdag. Yes. All En uh, ik heb geen tv meer thuis. Die heb ik uh, verbrand. En wat dan? Kan ik nog wat downloaden? Ja. Alcatraz. Oh, Sterker nog, ik weet al dat je dat al gezien uh, ja. vet. Maar dat, dat betekent dat de luisteraar natuurlijk ook nog moet downloaden. Het is van de maker van Lost. Dus dat betekent sowieso al goed. Het heeft ook wel iets weg van Lost, want het is weer met mensen die verdwenen zijn. Het verhaal wil dan dat uh, de Alcatraz natuurlijk uh, bekende gevangenis in San Francisco. Yeah. Uh, gesloten in 1963. Waarna alle gevangenen die op Alcatraz uh, zaten dan verplaatst zijn naar andere gevangenissen over heel Amerika. Maar dat schijnt niet het ware verhaal te zijn. Want het ware verhaal is, in 1963 is ineens iedereen op het hele eiland verdwenen. Oeh, Oeh Heel spannend. En nu, hè, het verhaal speelt zich een beetje gedeeltelijk af in 1963. dus Voordat iedereen verdwijnt. En in het nu, want nu duiken ineens gevangenen op die dus in 1963 verdwenen. Die lopen nu ineens weer over straat. Aha. Maar zijn nog net zo oud als dat ze waren in 1963. Crazy. Heel vaag schijnt iets van een moeilijke organisatie achter te zitten. Ik heb de eerste afleveringen gezien. Het is nu al... Uh, is een hoofdrolspeelster uh, is een, uh, een, uh, gewoon een agent. Die ja. wordt ingelijfd door de, door de FBI. Die dan toevallig natuurlijk schijnt nog een soort raar verhaal met haar opa. Die dan ook gevangen was in, uh, in Net iets te knappe agent is het ook. Net te knappe agenten. Wat wel leuk is, is dat uh, uh, Hugo uit, uh, uit Lost. Die, dikke. die hele dikke. Ja. Die speelt hier ook weer mee. Die speelt hier een, een, een soort wetenschapper slash uh, comicboekschrijver, uh, uiteraard... Uh, die eigenlijk ook wordt, uh, die dan de partner wordt van die agenten... om dan samen, dan, want hij heeft dan verstand van... hij heeft een boek geschreven over Alcatraz, dus hij heeft verstand van... hij kent alle gevangenen, hij weet wat zij allemaal gedaan hebben... en uh, ze gaan dus uh, samen, gaan ze dus die mensen opsporen... en ondertussen ook proberen te achterhalen waarom zijn ze toen verdwenen... en wie zit er eigenlijk nu achter, want het idee is eigenlijk... dat er iemand achter zit nu die ze in deze tijd weer terugstuurt elke trash nu. Dus te downloaden op het internet. Ik ga even een linkje plaatsen op mijn twitter twitter.com slash luk en dan uh, vind je waar je hem uh, kan downloaden. Dankjewel Bart. Tot Graag. volgende week. Dan, yo. BNN. BNN. BNN. BNN. BNN. 4, Luc Ikink. Uh, over de National Hug Day werd gisteren veel getwitterd. Vandaag ook nog steeds. 21 januari gisteren. Dus was namelijk de National Hug Day de dag om lekker op los te knuffelen. Het idee daarachter is dat mensen meer hun emoties moeten tonen in het openbaar. En de liefde werd lekker verspreid op Twitter. Ook trending is Apple. Apple is namelijk het aanklagen van bedrijven nog niet verleerd. Uh, nu vindt te maken weer dat Samsung Galaxy Nes ne Nexus <laughs> is gejat van de slide functie op de bekende iPhone. Uh, de rechtbank doet in maart een voorlopige uitspraak over de aanklacht en uh, er werd ook veel getwitterd over Mitt Romney. Na het opmerkelijke gezang van president Obama. I so love you. Dat kon Romney natuurlijk niet achterblijven. Hij vergeleek Newt Gingrich, de winnaar van een voorverkiezing gisteren, met de president en probeert er alles aan te doen om de winnende Gingrich tegen te gaan in de race voor het presidentschap. Of in ieder geval om kandidaat te worden bij de republikeinse voorverkiezingen. En dan woensdag begint het grote feest voor de modeliefhebber, de Amsterdam Fashion Week is dat. En aangezien uh, mensen die bij de radio werken, nou wel wat fashion tips kunnen gebruiken. Ik heb op dit moment een, een soort flabberige hoodie blauwe trui aan. Bas Kosters, goedemorgen. Bas, Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, wat heb jij nu aan eigenlijk op dit moment? Ik een pyjama, <laughs> ja? een zeeman pyjama. Ja, die, die heb ik ook. Die jij gemaakt hebt? Ja, ja. goed zo. Die heb ik ook. Ja. En, en je ondergoed heb ik ook. Wat leuk dat je de Fashion Week een feest noemt. Nou, is het toch wel een beetje feest? Of feest geen feest? Nee ja, nee, het is zeker feest. <laughs> maar soms wordt het wel vergeten in de mode dat het ook nog leuk kan zijn. Ja, is het een, dus, beetje, uh, is het een beetje een... een, een uh, kan het ook een festival zijn? Uh, of een week met, met een beetje... Ja, of hier heb je mijn spullen, hier, dit heb ik allemaal gemaakt. Een beetje haat en nijd of zo? Nou, nee, ik nou, is geen haat en nijd in de modewereld, maar het is soms wel erg serieus en ik hou wel van een feestje. Ja, het mag ook wel een beetje leuk zijn, toch, mode? Ik bedoel, het is toch iets wat je aantrekt en dat, het, dat moet toch leuk zijn? Lijkt ja, me, en het, het, is, het kan heel erg leuk zijn, inderdaad. Hm. Je kan zo'n lol hebben met je kleding en met je aankleden. Ja. Dus uh, ik geef mij veel plezier in ieder geval. Je staat er zelf ook, hè? Ja. En wat ga je doen? Woensdag is dat, hè, de 25 om 9 uur. Wat ga je doen? Het is heel spannend. Ik open dit jaar de Fashion Week, of in ieder geval ik sluit de openingsavond af. Mm -hmm. Een uh, bijzondere positie. En ik presenteer een nieuwe collectie, maar ook een nieuwe track met mijn band en een nieuwe video en een nieuwe magazine. Okay. Dus we zijn heel erg druk met heel veel uh, mensen om me heen die uh, helpen al die dingen te realiseren. Mm -hmm. En uh, ja, het is bijzonder spannend. Waarom een band, waarom een magazine en een video? Waarom niet alleen maar kleren? Weet je verveeld? Uh, nee, nou ja. Uh, nee, ik ben niet verveeld. Maar ik, voor mij is mode gaat veel meer over. Het uh, gaat niet alleen maar over kleding, maar over het tellen van een verhaal. En dat verhaal kan ik nog beter vertellen door het ook op een andere manier beeldend. Uh, Vertellen, onder andere in een video of een, een, een, een nummer wat de, die collectie ondersteunen. En het magazine ben ik onlangs begonnen, dat heet Extra Kak. Uh, het is een soort fanzine yeah. in uh, ouderwetse kopie-staal. Dus dat is helemaal geplakt en geknipt en gekopieerd. En um, daarin vertel ik ook mijn verhaal. Yeah. Waar moeten we uh, nog meer naartoe op, uh, me tijdens de Fashion Week? Naast jouw eigen show natuurlijk. W waar verheug jij je op? Hey, ik, meestal sla ik, uh, sla ik best wel veel dingen over, omdat ik zelf dan altijd zo druk ben. Ja. Maar ik ga wel naar Jan Boulow kijken, dat ging vorig jaar heel goed geweest zijn. <laughs> en uh, twee van mijn ex assistenten die geven ook een presentatie. Een ervan heet uh, New York en de andere heet uh, Maudi Alfrink met haar label Legends. Mm -hmm. Dus daar ga ik uh, voor de gezelligheid even kijken. En um, ja, verder geven wij zelf zaterdag onze halfjaarlijkse anti-fashion party. Oh ja. Dus ja, als ik dat bij elkaar optel... dan vind ik het wel weer genoeg geweest. Ja, dat kan me voorstellen. Heb jij het idee... want je noemde al een paar uh, oud-assistenten... die dan nu uh, zelf met dingen komen. Heb je het gevoel dat, uh, dat er een soort nieuwe garde... al een beetje in je nek zit te heigen? Uh, nou ja, weet je, ik geloof niet zo erg in concurrentie... maar meer in het dat je samen die modewereld vormt. Dus ik ben niet echt bang voor die nieuwe generatie. Het is inderdaad een beetje stil geweest. Ja. En... Uh, maar goed, hun timmeren al wel een tijd aan de weg. En uh, ja, weet je, nieuw talent is alleen maar interessant en leuk en uh, brengt, geeft kleur aan de, aan, aan de scene. Dus in die zin is dat alleen maar positief. En ik hoop uh, in ieder geval voor mijn meisjes dat, ze dat, echt, uh, uh, dat dat steeds groter voor hen gaat worden natuurlijk. Ik hoop, ze dat er veel mensen naartoe gaan en natuurlijk ook naar jouw show. Woensdagavond rond een uurtje of negen is dat in Amsterdam op de Amsterdam Fashion Week. Bas Kosters, dankjewel. En ja, nog, graag gedaan. En nog een fijne <laughs> ochtend, hè? <laughs> Doeg. Dank je. Doeg. Ciao. En De film uh, The Girl with a Dragon Tattoo draait uh, sinds donderdag in de Nederlandse bioscopen. En die film die ken je waarschijnlijk wel. Het is een soort van verfilming van Stieg Larsson's... Uh, thriller Mannen die vrouwen haten. De titel van de film slaat op de hoofdrolspeelster. Dat is namelijk een jonge, mysterieuze vrouw... met zwartgeverfd haar, piercings en indrukwekkende tatoeages. Nou, dat is leuk, dachten ze toen bij een bioscoop in Kampen. In de filmtitel staat iets met tatoeages. Daar moeten we iets mee doen. Maar wat eigenlijk, hè? Onze verslaggever Nathalie doet daar verslag van. We hebben het daarvoor. Oh, Een tatoeage laten zetten in de bioscoop, dat is natuurlijk hartstikke wild. Nou ja, dat gebeurt hier vanavond ook in de bioscoop in Kampen. Maar het is natuurlijk nog veel wilder om dan het logo van de bioscoop te laten tatoeëren. Tenminste, dat dachten ze bij Movie Unlimited. Ik geloofde het eerst niet, maar het gebeurt hier echt. Tussen de popcornverkoop en de kaartjesverkoop in zitten twee kale mannen de bezoekers te tatoeëren. En na vanavond lopen er maar liefst twintig mensen rond met Scopie. Uh, dat is een soort... Uh... Winnie, jij laat het logo zetten. hè? Wat voor beest is het eigenlijk? Volgens mij is het een hond. Een hond of een vogel, ja. Wa waarom doe je dit hier? Omdat ik er een jaar gratis bioscoop voor krijg. Dat vind ik het toch wel raad. Vind je hem ook mooi? Nou, ik vind hem niet zo lelijk. En ik heb meerdere tatoeages. En mijn ervaring is, als je hem niet mooi vindt, kun je er altijd nog weer wat overheen zetten. Ja, heb je niet een beetje het gevoel dat je nu een stukje van je lichaam verkoopt... om reclame te maken voor deze bioscoop? Nee, dat vind ik niet, nee. Ik heb toch meestal mijn kleren eroverheen. Dus nee, ik kan er niet echt reclame maken. En is dit de gekste plek waar je ooit een tatoeage hebt laten zetten? <laughs> nee, de gekste plek is op mijn bil. <laughs> Wendy, jij hebt dit bedacht. Het moet haast wel begonnen zijn als een grapje... Ja, nou de meeste acties beginnen als inderdaad een, een leuk idee. Uh, dit was inderdaad een grapje in de vorm van de vraag... hoeveel mensen gaan daadwerkelijk het, het logo Scopy laten tatoeëren. We hadden zelf wel de verwachting dat er mensen waren... die een, een eigen ontwerp wilden laten tatoeëren. Als je een beetje tatoeagefanaat bent... dan is het natuurlijk leuk om dat een keer op een andere locatie te laten doen. Het scopie was inderdaad de grote vraag. Maar ja, je ziet het, er zijn heel veel mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. En stel dat ik die tatoeage nou op mijn bil laat zetten, moet ik dan mijn broek uittrekken als ik naar de bioscoop wil? Nee, dat hoeft niet. Het zal natuurlijk wel moeten op het moment dat die gezet wordt. Maar alle mensen krijgen een pasje dat ze daarmee ook kunnen laten zien dat ze dus de scopy-tatoeage hebben. En nou ja, als ik die tatoeage laat zetten, dan zit ik er wel voor mijn hele leven aan vast. Is dat dan niet een beetje een schale troost dat ik maar een jaar naar de bioscoop mag? Nou ja, dat is natuurlijk uh, de keuze van de mensen zelf. De meeste mensen doen het niet eens voor het gra jaar gratis naar de bioscoop. Maar omdat ze het gewoon een leuke actie vinden en ze vinden het een grappig vogeltje. Uh, en dan is het jaar gratis naar de bioscoop natuurlijk mooi meegenomen. Waarom laat je deze tatoeage hier zetten? Oh, voor de lol. <laughs> ja, echt. Wat is er zo leuk aan dan? Geen idee. Echt niet. Het is een raar volg hier, dus... Uh... Echt niet echt mooi, hè? Je loopt er wel voor de rest van je leven mee. Oh, zet hem wel wat over in. <laughs> dat kan altijd. Een mooie tulpen of zo. Irma, <laughs> je laat het logo zetten op je arm. Ja, dat klopt. Vind je het mooi? Ja, zoiets uh, dat wil je toch gewoon op je lichaam hebben. <laughs> klinkt een beetje... Uh, Sceptisch? Ja, dat is het ook. Ja, het is wel leuk als je een jaar lang gratis naar de bioscoop kan. Samen met z'n tweetjes. Dus uh, helemaal goed, toch? Er staat inmiddels al een hele rij voor de kassa van de bioscoop. Komt je allemaal voor de tatoeages? Nee hoor. Ik komen voor de film, niet voor de tatoeages. Laat jij ook tatoeëren straks? Nou, hier niet. Ik ga het wel ooit een keer laten doen. Dat zal een tijdje duren, maar hier uh, niet. Nee. Waarom niet? Waarom niet? Ja omdat het misschien iets persoonlijks is. Niet, uh, ja. Nee, hier niet, niet, niet in ieder geval. Ga je alleen naar de bioscoop? Ja, even lekker naar de film. Welke film ga je? Die Bill uh, with de Dragon Tattoo. Ah, uh, heerlijke, heerlijke soundtrack. Och, man. Zal jij doen? Een tatoeage zetten zodat je een jaar lang gratis naar de bioscoop kan? Ik wil het graag van je weten via twitter.com/slash Laat me even weten. Een jaar lang gratis naar de bios. Maar dan wel een tatoeage voor de rest van je leven. Mm. Zometeen Dominique die gaat even lekker zuchten in de zucht. En we spreken met uh, Iris Kroes. Zij won afgelopen vrijdag The Voice of Holland. Dat allemaal zometeen. Nu eerst Heartbeats van José González. One night to be confused. One night to speed up truth. We had a promise hands and then away. Both under of above to lean on. would wouldn't be good enough for me now? One night of magic rush the star to see de grote mening op Twitter euh, over een tatoeage zetten... om dan een jaar lang gratis naar de bioscoop te gaan. De meeste mensen moeten er niet aan denken. De zucht. Yes, we gaan even lekker zuchten. Deze week is de beurt aan Dominique... En zij zit bij ons bij de university. En eigenlijk was het de beurt aan Marcel. Dat is een ICT'er. Die wilde even lekker zuchten. Nou ja, Dominique allemaal opgenomen en zo. In het systeem gezet. Maar dat heeft ze fout gedaan. En nou, dat kan natuurlijk een keertje gebeuren. Maar ah, toen was ze zo, zat ze een beetje in de put. Dus toen zei ik, joh, dan ga jij toch even lekker zuchten. Ga maar even lekker zuchten. Ah. Oh. poe. Ah. Ah. Prima. Als je zelf ook een keer wil zuchten, omdat je denkt van... Ah, het zit me allemaal tegen en zo. Laat het mij even weten via de Twitter. Twitter.com slash Luc of mail47.pnn.nl Eh... Uh, renning op Twitter, een leuk uh, Twitter-spelletje. Hashtag can someone explain to me why. Want wie het nog niet heeft gedaan, die is natuurlijk helemaal niet hip. Het uh, is namelijk precies wat je denkt. Stel je grootste levensvraag aan Twitter. Can someone explain to me why... badanen krom zijn. Ik noem maar wat. Dat soort dingen. doen er gezellig mee. Hashtag Can someone explain to me why. Ook uh, veel besproken op Twitter is de PvdA. Een grote meerderheid van de PvdA. Politici ziet namelijk in partijleider Job Cohen... niet de juiste man om bij de volgende Kamerverkiezingen... Uh, de lijst aan te voeren. Jammer, op. En het woord uh, swag is hip. Hashtag swag. S-W-A-G. Maar wat is het eigenlijk nou eigenlijk? Uh, nou, als je uh, een boek openslaat op de goede bladzijde... dan heb je, boom, heb je swag. Swagzinnetjes. Op Twitter geeft zelfs uh, Swag truien weg. En als je er eentje wil hebben, dan check je dus even hun Twitterpagina twitter.com slash Swagzinnetjes. Uh, mocht je denken, regent het al buiten? Nou, bij mij niet. Uh, want um, uh, uh, alleen in Groningen en in Friesland is zo daar is het aan de regen, tenminste volgens de buienkenners in Nederland. Rafaela, Jim, Jamai en Ben Benson, dat zijn allemaal uh, winnaars uh, die in plaatszaak in Drachten te vinden zijn. De enige plaat die nog niet over de toonbank is gegaan is die van Iris. Maar dat zal natuurlijk niet lang meer duren, hè? aangezien de 19-jarige Friesin afgelopen vrijdag de Voice of Holland heeft gewonnen. de Wieke reist af naar het Friese Drachten om te kijken hoe normaal Iris eigenlijk is gebleven. Nou, ik denk dat ze uh, Drachten blijft wonen, maar dat ze heel beroemd wordt. Het is een hele gewone meid. En uh, dit keer niet uit het westen van het land. Ik stel van Iris, dat heeft me toch een vel bezocht. Dus ik denk wel dat ze het nog best wel vers zou, uh, ver zou kunnen schoppen. Ja, ik heb vier keer gestemd op Iris. Ik denk dat ze wel bekend wordt. Het is wel goed. Ze krijgt plaatcontract toch? Dus ik denk wel dat ze wel redelijk bekend wordt. Ja. Achter mij zijn de voorbereidingen voor het huldigingsfeest van Iris al in volle gang. Ik zie hier allemaal technici rondlopen die het podium aan het opbouwen zijn. Waar Iris uh, straks gehuldigd wordt en waar ze haar, uh, haar nieuwe single zal laten horen. Ik zie allemaal snoeren liggen en mensen druk bezig. Jacob, wat gaat hier vanavond allemaal gebeuren? Nou, van alles. We gaan, uh, Iris Kroes heeft natuurlijk gisteren uh, gewonnen, de Voice of Holland. En uh, nou, ze komt uit Drachten en we gaan haar hier uh, huldigen. Dus we zijn echt heel trots op haar en uh, dat willen we hier graag vieren. En wat kunnen we precies verwachten? Nou, ze, wordt, uh, ze komt hier om uh, half vier is ze, uh, thuis. Hè? Ze, ze woont hier uh, vlak in de buurt. Dan wordt ze opgehaald door een uh, hele mooie auto en uh, mooie uh, uh, mensen eromheen. Uh, helemaal incognito uh, uh, wordt ze opgehaald rondje door Drachten. En dan om vier uur... Is hier en wordt gehuldigd door onze wethouder van uh, cultuur. Ja, nog even, nog even. Hier is een trapje. Hiervoor. Ik wil heel graag even iets zeggen. Nou, aan Iris het woord, zo zijn en meisjes, en dames en heren. Aan Iris het woord en dan zijn we allemaal gekeurd. Ik vind het echt uh, heel bijzonder dat jullie allemaal voor mij zijn. Ik wil even een aantal mensen bedanken. Allereerst natuurlijk mijn familie. Ik vind het echt. Uh... Heel mooi dat mijn oma, mijn paak en mijn Beppe hier zijn, mijn ouders en mijn zus. Dat uh, is echt heel bijzonder, dat moet ik niet gaan. <laughs> Dus hoe was het zojuist? Het was heel bijzonder, want er waren zoveel mensen voor mij en uh, allemaal mensen uit Drachten en mensen uit weet ik waar die uh, voor mij gekomen zijn. Mijn familie, mijn, opa, mijn oude opa en en mijn oma. Heel bijzonder. En uh, hoe, was, hoe heb je gisteravond eigenlijk ervaren? Uh, gisteravond uh, ja, het was het op zich wel heel relaxed. Iedereen was heel relaxed, het was niet echt een gespannen sfeer. Maar het is altijd natuurlijk heel spannend als je dan met z'n drieën op dat podium staat, met z'n vier op het podium staat. En er worden namen genoemd die door zijn. Dat was altijd wel heel spannend. En wat dacht je? Want er vielen natuurlijk eerst al twee af aan het begin van de avond. Zeg maar in de loop van de avond vielen er mensen af. Ja. En had je toen al een beetje het idee van, nou nu moet het wel lukken? Nee, ik had het echt niet verwacht. Want Chris die stond de hele week heel hoog in de iTunes. En uh, ja, Chris deed het ook gewoon zo goed. in dat duet met zijn zus echt heel erg steengoed. Dus uh, het was echt heel spannend en het was ook close call, het was 51, 49, dus het, was echt, het lag echt heel dicht bij elkaar. En hoe was de afgelopen nacht? Wat heb je nog meer gedaan? Ik heb, uh, was een gezellige afterparty in uh, Studio 21 en daarna uh, ben ik lekker met de taxi naar het hotel gegaan en heb ik uh, goed geslapen. En vandaag was het natuurlijk ook een hele bijzondere dag, ja. het stond vol, bomvol programma. Ja. Wat, is, wat heb je vandaag allemaal meegemaakt? Uh, nou, ik werd, Vanmiddag werd ik opgehaald in een uh, cabriolet en uh, ging ik, uh, met show nieuws ben ik naar... Ben ik door heel Drachten gegaan en uh, door, de, door het centrum heen gegaan. En allemaal mensen allemaal klappen en allemaal jongetjes helemaal mee fietsen vanaf huis. En uh, toen kwam ik in de Schouwburg de lawaai in Drachten hier. En er stonden heel veel mensen buiten op mij te wachten. En ik dacht die gaan straks allemaal mee naar binnen. Maar die mensen stonden dus ook allemaal al binnen. En het was echt een hele drukke boel. En uh, nu allemaal interviews. En dat waren dus allemaal mensen uit Drachten speciaal voor jou. En wat ga je nou doen om een beetje die nuchtere friet in mij te blijven? Ik blijf gewoon mezelf en meer kan ik niet doen. Zijn er mensen ook in je omgeving die je daarbij helpen? Uh, ik denk dat mijn zus en mijn ouders daar wel heel belangrijk in zijn. Want ik woon gewoon nog thuis en uh, ik spreek hun altijd. Maar ik blijf gewoon mezelf. Blijf gewoon. Ik ben gewoon ook maar gewoon Iris uit Drachten. Dus ik blijf gewoon mezelf. Joh, zingen kan ze wel die Iris Koes, winnares van The Voice of Holland. Ben je blij mee, Ed Anker, dat ze heeft gewonnen? Um, ja, ja, stiekem dus eigenlijk wel. Ja. ja, ik was er eigenlijk wel heel erg blij mee zelfs. Ah, heel, goed. Ja. heel goed. Maar ik heb niet gestemd. Dat, dat doet mij veel. Ja, heel goed. <laughs> Ook deze week gingen we weer de straat op. Want hoe staat het eigenlijk gesteld met het humor in Nederland? Verslaggeefster Dominique zocht het uit. Nou, mijn beste grapje gaat over Jantje. <laughs> nee, ik al. Jantje, die... Uh, nou, ze krijgt zijn oma op bezoek. En uh, hij zegt, oma... Bent u van karton? Ja. Zo, maar zegt nou nee. nee wat, uh, waarom vraag je dat aan mij? Nou papa die zei: Komt die oude doos weer? <lacht> ja. Een goede grap. Um, wat doet een kikker? Nee hoe ging die ook weer. Kut. Uh, wat doet een kikker als hij klaar komt? Wat doet een kikker als hij klaar komt? Ja, kwak. <lacht> <lacht> Kijk, ik heb misschien nog wel een betere. Um, een kakker. Wat doet een kakker als hij klaar komt? Ik heb echt geen idee. Ik arriveer. <laughs> in welke maand van het jaar is de vrouw het minst lastig? Oeps. Februari, want die heeft maar 28 dagen. Nee, ik ben niet zo'n uh, grappenmaker. Ik zou het echt niet weten. Als SpongeBob de hoofdpersoon is, waarom is Patrick dan de ster? Ik heb echt geen idee. Ik ook niet. <laughs> ja, de, de enige die eigenlijk direct in me opkomt is... Uh, ja, dat ik vorige week... dat ik echt verschrikkelijke brand in mijn koelkast, echt. Kan er ook rook uit? Nou ja, het was gewoon zo erg, maar deze week heb ik Heineken. Prima. Ik heb er ook een zegt een piloot tegen een jongetje: Hou jij van vliegen? Waarop het jongetje antwoordt, Nou, en of, zegt die piloot weer, nou dan zal ik er straks een paar voor je vangen. Ja. Prima. Ja. Uh, Ed, wat heb je zo meteen in? Dit is de zondag. Juist, uh, ik heb straks in de zondag um, een um, oncologe en theologe, dus één persoon, een jonge vrouw van 38 jaar die elke dag bezig is met leven en sterven. B -M -M. Telt deze eigenlijk mee bij de nationale tuinvogeltelling? Eh, uh, zeearend, ja die komt niet tegen je tuin denk ik. Nee. En deze dan? Eh, uh, ook niet. Gierswalen, we komen pas in april weer naar Nederland.